9 uur Christian Bonenbakker met het NOS Journaal In de muziekwereld en daarbuiten wordt verdrietig gereageerd op het overlijden van Dolores O'Riordan, de zangeres van de Cranberries Ze overleed vandaag onverwacht, terwijl ze in Londen was om muziek op te nemen De doodsoorzaak is nog onbekend De Ierse president Higgins spreekt van een groot verlies voor de Ierse muziek De Cranberries werden bekend in de jaren 90 Een van hun grootste hits was Zombie Dolores O'Riordan was 46 jaar Prins Bernard junior heeft de afzeggingsbrief aan de Amsterdamse gemeenteraad, waaruit vandaag werd geciteerd, nooit verstuurd. In de brief, geschreven door zijn woordvoerder, staat dat Bernard niet naar een hoorzitting over de woningmarkt komt, omdat hij zichzelf niet deskundig genoeg vindt. Maar in plaats van die brief stuurde Bernard een kort mailtje naar de gemeente. Daarin staat dat hij niet naar de hoorzitting komt, maar niet waarom. De brief kwam wel terecht bij de telegraaf die eruit citeerde, de prins is daar boos over. In Utrecht stond vandaag voor het eerst een zogenoemde verkeershufter voor de rechter... die volgens een nieuwe manier wordt aangepakt. Het OM stapelt verkeersovertredingen op en legt die in één keer voor aan de rechter... om zo een hogere straf te kunnen eisen. Het ging om een twintigjarige man die zich schuldig heeft gemaakt... aan tal van overtredingen, zoals bumperkleven en extreem hard rijden. Tot een veroordeling is het nog niet gekomen. De politierechter in Utrecht verwees de zaak door naar de kantonrechter. Minister Wiebes heeft spijt van een uitspraak over autisme... Toen hij vrijdag sprak over de gaswinning in Groningen zei hij... daadkracht is goed, maar autisme is dat niet. Dat schoot in het verkeerde keelgat bij een volleyballer die zelf autisme heeft. Hij schreef in een open brief aan Wiebes dat de minister... 1% van de Nederlandse bevolking disqualificeert. Hij had beter het woord starheid kunnen gebruiken. In een tweet geeft Wiebes de volleyballer gelijk. Ik had het anders moeten zeggen en ik zal er voortaan beter op letten, schrijft de minister. Het weer, vanavond vallen er nog wat buien, de wind neemt wat af. Morgen hier en daar buien, soms met hagel of natte sneeuw, maar ook af en toe zon. En het wordt 4 tot 6 graden. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen meldingen van... Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is Zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM Cinema.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 Lichter er bij je zijn en ik zal voor je zorgen. Jouw pijn is mijn pijn, Niets te veel van jou voor mij, want jij bent het. Jij bent het voor mij. Heet me van Zandvoort, ook op internet. www.zfmzandvoort.nl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 December.